Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza zijn 21 mensen uit dezelfde familie om het leven gekomen. zegt het ministerie van Gezondheid van Gaza. Een nieuwszender uit Qatar zegt dat er vannacht ook een moskee is gebombardeerd. Vlakbij een vluchtelingenkamp in het noorden van de Gazastrook. In Duitsland zijn ze nog druk aan het onderhandelen met een man... die zijn dochtertje gijzelt in een auto, zegt de politie op de Duitse tv. Contact hebben we met de man. Er is de verhandelingsgroep die hier in de is. We hebben kriminalpsychologen in de En dat is voor ons het das entscheidende, dat we contact met hem... om hier een in te krijgen. De politie zegt dat onder meer psychologen met de man praten... om tot een oplossing te komen. De man zou zijn dochter van vier hebben ontvoerd uit het huis van haar moeder... In Heerlen is vannacht iemand overleden nadat hij een poging deed om van een hoge flat te abzuilen. Daar laat iemand zich met een touw naar beneden zakken. Het gebeurde allemaal rond middernacht. Wat er precies mis is gegaan, wordt nog onderzocht. En in de Gelderdom is Rico Verhoeven gisteravond alweer met de wereldtitel naar huis gegaan. Hij won van Tariko Zaro. Volgens Verhoeven kon hij zijn praatjes niet waarmaken. Dit was de man die het moest doen vandaag. Met bommen die de afgelopen wedstrijd iedereen eruit heeft geslagen. En gekrediet en gedaan. En die komt er niet bij. Die... Het kan me niet raken, nou ja, wat ik zeg, dat is een groot compliment volgens mij. Het is al de elfde keer dat Rico de kampioensriem boven zijn bed mag hangen. Het weer bewolkt, het trekken buien over het land. Langs de kust, kans op onweer. Daar vanmiddag ook een harde stormachtige wind. In de avond neemt hij weer af. Het is een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 The rain The rain Rain came down In sheets That night And you And I Stared out to the left and to the right Rain came down in gusts Seemed to laugh at us till day Clouds Clouds Raced out across The autumn sky And you And I Fumbled for a way To say Goodbye Strangers Weren't we Scared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 Hubble. <laughs>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 I'm sorry.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 dreams whatever they be dream a little dream of Ja, mooi. Veronica Swift en uh, uh, Ruppert uh, op de saxofoon natuurlijk. Prachtig. En dan komen we terecht bij uh, iets van de Rob Franken trio Vind ik altijd leuk. Uh, van der Rhodes heet dat uh, cd'tje. Uh, Blue Bossa.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 Let's go.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 say forget you